Dikter Haak met het NOS Journaal. Informateur Jane Quinning gaat morgen praten met de vier partijen... die een coalitie van Paars Plus kunnen vormen. De fractievoorzitters van VVD, Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks... schuiven tegelijk aan bij de informateur. Jane Quinning volgt daarmee een aanbeveling van zijn voorganger op, Rozentaal. Die constateerde dat de partijen in Paars Plus elkaar niet uitsluiten. VVD-leider Rutte heeft eerder aan de andere partijen de randvoorwaarden geschetst... waaronder de VVD bereid is te praten over Paars Plus... BVDA, D66 en GroenLinks zijn uitgesproken voorstander van zo'n coalitie. Op veel plaatsen in het land wordt de overwinning van Oranje op het WK uitbundig gevierd. In enkele steden was de wedstrijd op megaschermen te volgen... waarna er spontane volksfeesten uitbraken. Onder meer op het Museumplein in Amsterdam stond bomvol het mensen. Ook in het Toerdorp in Rotterdam-Zuid brak na het laatste fluitsignaal een feest uit. En op het Hofplein in Rotterdam doken supporters van Vreugde de Vijver in... In Den Haag waren honderden mensen naar het Jonkboetplein gekomen om de zegen te vieren. Door het hele laakkwartier reden auto's toeterend rond. De sfeer is overal gemoedelijk. In Heer Hugo Waard heeft een grote brand gewoed in een recreatiebedrijf. Daarbij is asbest vrijgekomen, maar die ligt alleen op het industrieterrein. De brand was rond half zes onder controle. Vuur ontstond in een loods en sloeg over naar het hoofdgebouw. Bij het bedrijf worden kampeerartikelen en caravans verkocht. De finale van het heren-enkelspel op Wimbledon gaat tussen Thomas Berdich en Rafael Nadal. Dit is voor de Spanjaard Nadal de vierde keer dat hij in de finale staat. In de halve eindstrijd versloeg hij de Brit Andy Murray met 6-4, 7-6 en 6-4. Vanmiddag had Thomas Berdic, de als derde geplaatste Novak Djokovic, uitgeschakeld. Tsjechische tennisser stuurde eerder titelverdediger Roger Federer al naar huis. De heren-finale op Wimbledon is zondag. Het weer, toenemende kans op een onweersbui in het westen. Morgen ook in de rest van het land. Met kans op windstoot en hagel. Temperatuur in het westen 22 graden. In het oosten 30 graden morgen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. en Zomerheers is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Vrijdagavond live.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 my life and make it seem My eye is watching the noon crowd Searching the promenade Seeking a clue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 En voor vanavond voor Colporters April in Paris. Silonius, Mank.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 Maybe that's because I love you Call me Don't be afraid, you can call me Don't wait a minute, just call me Call me and I'll be around Now don't forget me Cause if you let me I will always stand by you You've gotta trust me That's how it must be There's so much that I can do If you call, I'll be with you. you You and I should be together Take this love I long to give you I'll be at your side It's late, but just call me, call me now.